Ik zou zeggen allemaal een hele goede middag. Dit is hier dan weer de ondergetekende Fred hier bij ZFM Zandvoort. Met Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur. En u kon lekker luisteren naar de Timmy T. En What Will I Do. En we gaan lekker snel verder met Barry Bix. En A Love Come Down.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 we houden van Bronsky Beat en Small Town Boy. En daarvoor hoorde u natuurlijk A Berry Biggs en A Love Come Down. En dat allemaal bij ZFM Zandvoort. Uh, goedemiddag, entertainer voor u. En uh, tot, de zee, tot zeven uur ben ik bij u en we gaan verder met Celine Dion en I'm Alive. Mm -hmm.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 Heerlijke muziek hier op die 106.9, dat vanuit Zandvoort, met ZFM Entertainment, For You. En dit was uh, natuurlijk Chris Norman en uh, For You. En als je denkt van nou, Chris Norman, ik ken die helemaal niet. Nou, dat was dus uh, de, de liedzanger van uh, Smokey destijds. Ja, van Living next Door to Alice, oftewel Who the Fuck is Alice? Nou, uh, ja, ja, ja, dat, uh, dat is Chris Norman, dus uh, even kijken, wat gaan we doen? We gaan dan een lekker plaatje draaien van, uh, ja, de... de de zanger, ondanks, uh, over, onlangs overleden op uh, afgelopen zondag. Ja, David Bowie. En uh, van zijn nieuwe album Lazarus. David Bowie, lezen dus van zijn, uh, zijn laatste album. Ja, helaas. Maar die man heeft uh, aardig wat uh, goede muziek achtergelaten, dus niet getreurd. We kunnen hem natuurlijk blijven draaien. En uh, zo ook Leo Sayer en You Make Me Feel Like Dancing. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation, radio, radio. welkom bij jouw nummer 1. ZFM, Zandvoort met Entertainment For You. We feel like dancing, Leo. See En we gaan verder met een Nederlandstalige plaat van Yves Berensen. En dat allemaal van die zanger uit Zandvoort, een droomvrouw. Was je een droom of was je een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 And truly. En dat hadden we 106.9 en 104.5 op de kabel. En luister naar ZFM Zandvoort Entertainment for You. We gaan verder met de originele platters. En you'll never know. You'll never know. You'll never, never know I can. Mooi Bas, en dat allemaal van de, de originele platters. En you never know, 106.9 CFM Zandvoort Entertainment for you. En uh, ja wil je wat meer weten, dan uh, kunt u ook gewoon gaan naar www.zfmzandvoort.nl. En uh, daar staat alle informatie. En u kunt natuurlijk ook uh, ja, de ZFM uh, Smart App installeren op je telefoon. En daar uh, kunt u dus ook uh, van alles mee onderzoeken uh, doen. En zoek het maar uit, ja. We gaan verder met de, de Greedance, Dance, Clearwater en uh, Have You Ever Seen The Rain? Nou, ik wel. En het zal er binnenkort ook niet uh, beter op worden, denk ik. Doe je dove la io, een En in een andere zin cogliere, non so. Quelli, sguardi sempre attenti ai mie spostamenti. Quando dalto spazio me ne uscivo un po'. for you Non credo oh, oh, oh. Sì. En ja, uh, yeah. you sexy teen. En we stormen weer af op uh, de klokjes uh, van de 6 uur. En uh, ja, we gaan er nog even, even, even kijken hoe we nog eentje doen ongeveer. En uh, dat doen we met Freddie McGregor en uh, Just Don't Wanna Be Lonely. En als je denkt van uh, nou die drie op rij van Fred, hij is die verheer weergeet. Ik zeg nou, nee, helemaal niet. Want dat uh, gaan we gewoon uh, lekker in het tweede uur doen. Freddie McGregor en Just Don't Wanna Be Lonely. Stop.